In Afghanistan zijn zeker negen doden gevallen bij een zelfmoordaanslag bij het vliegveld van Jalalabad. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Taliban. Het was volgens hen een vergelding voor de Koranverbranding van vorige week op een Amerikaanse militaire basis. Die verbranding leidde de afgelopen week tot gewelddadige protesten. Verschillende NAVO-landen hebben hun niet-militaire personeel in Afghanistan tijdelijk teruggetrokken.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 avonturenfilm Hugo won net als die artist ook vijf Oscars, maar in minder prestigieuze categorieën. Het weer, wisselend bewolkt en vooral in het oosten mistig. Later vandaag af en toe regen en zo'n 9 graden. Morgen bewolkt en droog. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is maandag 27 februari. Goedemorgen. En nog meer winnaars vanochtend. gaan straks praten met een zangeres met een indianentooi. Ja, dus. Woningbouwcoöperatie Vestia was al twee keer eerder... geen financiële probleem. U hoorde dat zojuist moest gered worden door het Waarborgfonds. Toch wel maar geen uh, goed toezicht op Vestia. Gertjan jan Dedekamp heeft straks het laatste nieuws... over de wankele woningbouwcoöperatie. Bij van de A en ChristenUnie komen vandaag met een initiatiefwet... voor kinderen van asielzoekers die al heel lang in Nederland zijn. Maar de Raad van State geeft er een negatief advies bij. U wordt straks betrokken politici. Ja, we praten natuurlijk door over die wet met GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi, die een algemeen pardon wil voor die kinderen. Door de onrust en het geweld in Afghanistan ligt ook de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz stil. We bellen straks met de commandant van de missie, Nico van der Zee. Over het referendum van afgelopen weekend in Syrië praten we met de Arabist Leo Kwarten. En over de uitreiking van de Oscars met filmrecensent Dana Linsen. U hoorde net, The Artist en Hugo waren de grote winnaars. en de Belgische film Rundskop kreeg er geen één. We bellen zo even met acteur Frank Lammers die er een rol in speelt. We hebben straks ook de cijfers van Post.nl. En Meino Remmers is op zoek naar de waarde van het keurmerk voor champignons. die is niet zozeer voor de paddenstoelen als wel voor de werkgever bedoeld. Dan spreken we dus straks met de winnaar van het Nationaal Songfestival. Oh, dat was het. En ja. met de klokkenmaker... die de belangrijkste klok van de Notre-Dammag maakt. Veel meer daarover hoort u dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter, nosradio1. En de Oscar gaat to... naar... De Artist. Thomas Leinman, producer. Het werd dus The Artist de stomme Franse film... vannacht in Los Angeles tijdens de 84 ste uitreiking van de Oscars. Grote winnaars zijn The Artist en Hugo met ieder vijf Oscars. The Artist won de Academy Award voor beste film... maar ook de prestigieuze Oscars voor beste regisseur en beste acteur. En de Oscar gaat naar Jean Dujardin, de artist. Franse acteur dus Jean Dujardin won de Oscar zonder een woord te spreken in die stomme film. En niet geheel onverwacht won Meryl Streep de Oscar voor de beste actrice... voor haar rol als Margaret Thatcher in de film The Iron Lady. En zo klonk haar dankwoord. Oh my god. Oh, come on. Oh, oh. All right. Thank you so much. Thank you, thank you. I, <laughs> when they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh, no. Oh, come on. Why her again? Alweer Meryl Streep dus. Twee keer eerder won ze een Oscar, werd vaak genomineerd. Er waren vannacht ook primeurs. Zo won de Iraanse film A Separation de Oscar voor beste buitenlandse film. Het is voor het eerst dat een Iraanse film een Oscar wint. Regisseur Ashkar Farhadi geeft de mogelijkheid aan om politieke spanningen tussen Iran en het Westen voor heel even weg te nemen. Ik bedoelde deze uur aan de mensen van mijn land, de mensen die alle culturen en civilisaties respecteren. en opgezegd van hostiliteit en Thank Dank u wel. En deze editie van de Oscars kende ook een bijzonder record. Christopher Plummer mocht het beeldje in ontvangst nemen... voor beste mannelijke bijrol. En de Oscar gaat naar... Christopher Plummer, beginners. This eerste Academy Award-win voor Christopher Plummer puts hem in de recordboek. Op 82, is hij de oudste actor om een Oscar te winnen. 82 jaar is Plummer en daarmee verbreekt hij het record van actrice Jessica Tandy, die op haar 80ste ooit een Oscar won. presentatie van de Oscar-uitreiking was trouwens in handen van comic Billy Crystal, die al voor de negende keer deze rol op zich nam. Ander dan. De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over de zogeheten wortelingswet van de P van de A en de ChristenUnie. Die wet is bedoeld voor kinderen van asielzoekers die langer dan acht jaar in Nederland zijn. Johan Voordewind van de ChristenUnie: We moeten echt gewoon een duidelijke regeling hebben die voor iedereen hetzelfde is.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 Ondanks het negatieve advies van de Raad van State zet de Partij van de Arbeid en ChristenUnie door. Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. De rol van politici is om te bepalen of zij politieke redenen hebben. Idealen hebben die ze willen verwezenlijken. En soms moet dat in wetten. En dus gaan wij door. Want we willen een einde maken aan de ongelooflijke onzekerheid waar die kinderen in zitten. We willen een einde maken aan het publicitaire gesleep met kinderen. Twee uur vanmiddag is trouwens de presentatie van die initiatiefwet in de Tweede Kamer. En de initiatiefnemers hopen dat een paar CDA-kamerleden ook het wetsvoorstel zullen steunen... zodat er een krappe meerderheid ontstaat. VVD en PVV zullen tegenstemmen. In Australië is premier Julia Gillard met duidelijke meerderheid herkozen... als partijleider van de Labour-partij. Daardoor zal ze premier blijven. De uitslag werd vannacht bekendgemaakt. De uh, has now uh, nu place. Uh, Julia Gillard has won the ballot, 71 votes to, to 31. I have just formally declared uh, Julia re-elected as the leader of the Parliamentary Labour Party. 71 voor Gillard en 31 stemmen voor haar rivaal en oud-premier Kevin Rudd. Gillard had zelf opgeroepen tot een stemming nadat Rudd vorige week was afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken. Dat deed hij omdat hij zich niet gesteund voelde door de premier. Het zorgde voor flinke ruzie en de nodige spanningen binnen de partij the mood fair was zijn vooral blij dat de stemming erop zit in moest maken aan de spanningen Volgens gillert is dat nu gebeurd Ik kan assure you dat dit politieke drama is over and now you are back at center stage where you should properly be and you will be the focus van all onze our efforts het politieke drama is voorbij en u, het volk, staat weer centraal in de aandacht van de regering, zegt ze. Rudd zegt dat Gillard, het premier, dus een ondubbelzinnige steun heeft. Maar analisten denken dat hij wacht op een fout van de premier om opnieuw toe te slaan. In de Canadese stad Toronto zijn bij een ongeluk met een passagierstrein tenminste drie doden gevallen. Ze werkten voor het spoorbedrijf en zaten in de locomotief toen de trein ontspoorde. Een tientallen mensen raakten gewond. Sommige slachtoffers raakten bekneld en moesten door reddingswerkers worden bevrijd. We denken dat er meer dan 60 mensen in de trein zitten. Verschillende mensen zijn gewond geraporteerd. Ik kan u vertellen dat we een aantal ambulances hebben gezien die hierheen komen en gaan. We hebben ambulances zien aankomen uit Toronto, uit Hamilton. We hebben de EMS-supportbus zien aankomen uit Toronto. Dus ze krijgen zeker wat backup. Er is nog een ambulance die nu vertrekt. Ambulances uit de hele regio zijn ingezet, zijn deze verslaggever. Enkele gewonden zijn per helikopter ook naar een ziekenhuis gebracht. Trein was van de Niagara, watervallen onderweg naar Toronto. Politie wil nog geen details geven over de ontsporing. De 21-jarige zangeres Joan Franca... vertegenwoordigt Nederland dit jaar bij het Eurovisie Songfestival. Ze kreeg gisteravond met het liedje You and Me... de meeste stemmen bij het Nationaal Songfestival. Kijkers konden per sms stemmen, en dat bepaalde de helft van de uitslag. De andere helft kwam van de jury, die bestond uit DJ Afrojack, Carlo Boshart, Jeroen Nieuwenhuizen, Ali B en Stacey Rookhuizen. In totaal deden zes kandidaten mee. Het Eurovisie Zongfestival is op 24 mei in Azerbeidzjan. Het wordt een belangrijke week voor de beurzen. Ogen van de beleggers zijn woensdag gericht op de Europese Centrale Bank. Die verstrekt, verstrekt dan voor de tweede keer onbeperkte drie jaar krediet... tegen een extreem lage rente van 1%. Deze actie wordt gezien als een van de belangrijkste redenen... voor de afname van de onrust in de financiële sector. Beleggers zijn benieuwd in welke mate banken woensdag weer een beroep doen op de ECB de Europese beurzen sloten vrijdag al in de plus... maar niet de AEX-index, die sloot 14e lager. Ook Londen moest een klein beetje inleveren. Beurzen in Parijs en Frankvoort stegen allebei licht. In Japan wordt er alweer gehandeld. nikkei index is geopend met een lichte winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Dit weekend is in Engeland een aantal tot nog toe onbekende vakantiefoto's... uit 1963 van de Beatles geveld. Op een van de foto's is te zien hoe Paul McCartney en Ringo Starr thee drinken... met een groep oudere dames. Foto's werden gemaakt door een toen 11-jarig jongetje. Vorig jaar is hij overleden en zijn zus heeft die unieke foto's... die jarenlang in een schoenendoos zaten geërfd en nu dus te koop aangeboden. Het is trouwens nog niet bekend hoeveel de foto's hebben opgebracht.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 Will you still need me? De Beatles met When I'm 64. Kwart over zes, we gaan voor de eerst schakelen met Myno Rebbers. Myno, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent ergens waar al veel activiteiten ja. zijn, zo te horen. Ja. Ja, wat gebeurt daar? Midden in een landelijk gebied, in het pikken donker, zie ik een stalachtig gebouw. En daaruit komt een grote witte mist, een walm, een... Het is stoom, lijkt het. Langzaam dichterbij. En dan ruik je het ook. Wat ik ruik is... Ja, wat ruik ik? Ja, wat ruik ik? Stoom eigenlijk. Eigenlijk, stoom ruik je eigenlijk. En, en, en iets van mestachtig. Ja, dan konden wij hygiënisch uh, zuiver maken. Om alles uh, heel goed te ontsmetten, zeg maar eigenlijk. Dat doe ik ochtends ook wel eens. Wat zeg je? Dat doe ik ochtends ook wel eens. Ja, maar dan niet op uh, zoveel graden. Op 70 graden. Dit is de oogst van afgelopen weken? Van de laatste twee weken. Ja. Ja. Ik zie Bert bijna niet meer aan de lange dreef in Rijsbergen, want daar staan we, vlakbij Breda. Bij een kwekerij, waar straks de minister komt. Ja, dat klopt. Ja. Want een keurmerk, omdat jullie het zo goed doen. Uh, omdat wij de mensen op een normaal manier uitbetalen, volgens de Nederlandse wetgeving. Want daar gaan we het deze ochtend over hebben. Daarom staan we bij de champignon-teler aan de Lange Dreef in Rijsbergen... bij Bert Kemmeren. Hij is kampioen Taylor al lang, hè? Ja, 15 jaar. Hoe komt de mens erin terecht, eigenlijk, hè? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik had vroeger altijd voor mijn eigen beginnen. En toen, euh, nou, toen ben ik zo, toen ben ik hier eigenlijk een beetje in beland. En euh, ik heb het niet van vader overgenomen. Ik ben gewoon helemaal uit mijn eigen opgestart. Dan denk je op een dag, het worden champignons... Ja, ja, toen hebben we eerst het bedrijf vijf jaar gehuurd... en toen hebben we helemaal nieuw gebouwd. Tien jaar geleden. Ja, elf jaar geleden inmiddels. Het dampt in de kwekerij. En boven mij, 1, twee, drie, vier, zeven lagen... met allemaal champignonbedden, hè? Zes lagen. Oh, zes. En er staat een vrachtwagen buiten... en er is een transportband die naar die vrachtauto loopt. En laag voor laag... valt eigenlijk de mest waar de champignons al van geplukt zijn, in een bak. En die bak gaat aan de transportband en zo dus afvoeren van de mest. En dan komt binnen hoeveel tijd een nieuwe champignon laag? Morgen komt een nieuwe. En dan duren het drie weken verder weer champignons op te staan ja. Ja. Gaat zo continu door natuurlijk. Ja. Volgende laag. En die mest, waar, is het, waar kan je daar nog iets mee doen eigenlijk? Ja, die mest is dus de tuinbouwer dus die gebruiken. Dat is eigenlijk een hele goede mest. Er zit heel veel kalk in en, uh, ja, en heel veel meststoffen. Het is eigenlijk een hele goede mes voor de voor je boomteelt Ik zie je veel aardbeien heel veel. Het is eigenlijk allemaal uh, de tuinders. Straks komen de plukkers. Ja, straks komen de plukkers om zeven uur. Nou, en om die plukkers, daar gaat het eigenlijk om. Bulgaren, Roemenen, Polen, Turken ook. Allemaal komen ze hier naartoe om te plukken. Maar bij nogal wat van die bedrijven gaat het dan mis. En dan gaat het met name om het uitbetalen. Om uh, ja, het fatsoenlijke loon, zoals het dan zo mooi heet. De inspectiedienst SZW, de voormalige uh, inspectiedienst... Die, uh, die heeft daar echt wel de pijlen op gericht. Um, speurt ernaar. Naar bedrijven waar nou, niet goed wordt uitbetaald. Waar de mensen uh, worden uitgebuit eigenlijk. En dat komt veel voor in de sector. Wat uit de cijfers blijkt, bij een kwart van de bedrijven is het mis. Gelukkig... Niet bij Bert in Rijsbergen. Die krijgt dan vandaag ook samen met nog een paar andere bedrijven het keurmerk. Maar of de winkeliers en ook de klanten, de consumenten... wij die champignons kopen voor in de gerechten... of die daarop zullen letten, dat is maar de vraag. Ach, maar remmers over champignons en champignon kweek vanochtend. Er is veel mis en ook veel mist. Hoor u van hem? Tien minuten voor half zeven luistert daar het NOS Radio 1 journaal. Vark dan, de colombiaanse rebellenbeweging, zegt dat ze alle gijzelaars vrij laten. En stoppen met het ontvoeren van mensen. In een verklaring op de website zegt de beweging dat ze buurland Brazilië accepteert als bemiddelaar bij die vrijlating. Volgens de beweging Vark gaat het om tien mensen die nog vastzitten. Familieleden van de gijzelaars reageren verheugd op het nieuws. Ik ben heel blij. U Olga Rojas, is erg blij. En dankt God voor de waarschijnlijke vrijlating van haar broer Wilson. En de andere gegijzelde soldaten. We gaan erover praten met onze correspondent. Hij is in Bogota, Kees Elenbaas. Kees, wat is de reden voor de FARC om nu deze stap te zetten? Ja, in de eerste plaats verbetering van het imago, de publieke opinie. Je hoorde het al aan deze uh, blijde mevrouw en een van de familieleden. De FARC wil, uh, wil een stap zetten in het schaakspel met de regering... laten zien dat ze bereid zijn tot uh, toezeggingen. Uh, je weet dat uh, ondertussen zijn er al wat uh, van de vroegere kopstukken van de FARC... omgelegd door het militaire optreden van de Colombiaanse regering... Dus we zitten met een wat jongere leiding van de vark... en die heeft blijkbaar door dat je in 2012 mensen niet meer... Als, uh, als letterlijk als honden aan een ketting door de jungle kunt sleuren. Dat, uh het publiek, de publieke opinie in Colombia, die, die walgt daarvan. En het is, denk ik, toch ja, dat ze daar iets aan, aan willen doen. Dat ze daar een gebaar in willen maken. Oké, okay, dat heeft dan ook met imago te maken, kennelijk. Want het was toch jarenlang een van de belangrijkste drukmiddelen, Kees, van de FARC, die ontvoering. Hebben ze ja, die onderhandelingspositie op die manier niet meer nodig? Ja, ze gebruikten die ontvoeringen ook als een methode om geld binnen te krijgen. Hè? Het, uh, ze kidnapte mensen, daar vroegen ze los geld voor. Maar goed, uh, uh, veel cynici, of misschien moet je zeggen realisten... Uh, die zeggen dat ze dat eigenlijk al niet meer nodig hebben. De FARC verdient zijn geld uh, met, met uh, drugsroutes van de, van de cocaïne. Uh, ze exploiteren illegale mijnen. Dus uh, dat, ze, dat middel van die kidnapping om daarmee geld binnen te halen... dat, dat hebben ze voor dat geld niet meer nodig. En, en dus uh, is het nodig om een, om een stap te zetten. En nou, als dat dan ook nog imagoverbetering betekent, dan is het natuurlijk mooi meegenomen. Ja, dat is toch vaak niet de meest betrouwbare onderhandelingspartner. Um, is het zeker dat dit nu doorgaat? En zo ja, ook al bekend wanneer? Nee, ik denk dat we er heel voorzichtig mee moeten zijn. Ze hebben inderdaad al vaker gezegd: uh, je weet, een aantal weken geleden hadden we het er al over dat er zes uh, mensen vrijgelaten zouden worden. De, op het laatste moment liep dat, uh, liep dat mis. Um, er is wel gezegd uh, door, door twee dames van de vredesbeweging hier in, in Colombia... dat ze volgende week al in overleg gaan met de, de onderminister van, uh, van Defensie... met het Internationale Rode Kruis en met vertegenwoordigers van de regering van Brazilië... Uh, uh, ja, om, om uh, de details van die vrijlating uh, te gaan onderhandelen... Maar ik denk eh, nogmaals dat we heel voorzichtig moeten zijn en eh, ieder moment kunnen er toch weer eh, dingen gebeuren en kan er een kink in de kabel komen. Heeft de Colombiaanse regering al gereageerd, Kees? Ja, nou ja, president Santos die heeft, die heeft gereageerd via Twitter. Ja, hij is mm. ook heel modern, <laughs> deze president. Um, de, ja, hij heeft heel nadrukkelijk gezegd dat hij niet wil... dat er een mediashow van, van gemaakt wordt. Um, hij zegt dat het heel bemoedigend is, deze stap van de vark. Maar hij zegt ook, het is niet genoeg. Uh, de regering die staat op het standpunt dat ze ook moeten stoppen... met het recruteren van, van jonge mensen voor de vark. Dat ze moeten stoppen met die, met die drugshandel en dat ze vooral moeten stoppen stoppen met het plegen van aanslagen. En dan pas kan er een stap worden gezet... naar misschien uh, iets in de richting van, van onderhandelingen. Maar goed, als ze deze gijzelaars vrijlaten, dan zou dat zeker toch een stap in de goede richting zijn. Kees Elenbaas vanuit uh, Bogota. Dankjewel, Kees. Zeven minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. <coughs> Pardon. Partij van de Arbeid keek afgelopen weekend terug... op het vertrek van partijleider Job Cohen. Dat gebeurde tijdens een politieke ledenraad in Utrecht...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 Michel Vorm heeft zich afgemeld voor de oefeninterland... van het Nederlands elftal tegen Engeland. De doelman van Swansea City heeft last van een buikvirus. Ons Bert van Marwijk roept geen vervanger op. Hij beschikt over twee fitte keepers. Maarten Stekelenburg van AS Roma en Tim Krul van Newcastle United. Koploper PSV heeft in de eredivisie afstand genomen van AZ. In Alkmaar verspeelde AZ punten tegen Heerenveen. Het werd 3-3. Trainer Gert-Jan Verbeek vond dat een ploeg de overwinning wel had verdiend.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 Ja, want vorige week verloor AZ bij Utrecht. De ploeg heeft trouwens weinig aan het gelijkspel tegen Heerenveen. De tegenstander kan wel leven met het punt. Trainer Ron Jans vindt dat Heerenveen er behoorlijk wat mee op schiet. Nou ja, dat we op zeg maar, de, de achterhoede van, uh, van de subtop uh, weer een punt uitlopen. En uh, daar hoeven we het niet meer naar te kijken, volgens mij. Het gaat nu om zes ploegen die uh, strijden om uh, directe uh, plaatsing voor uh, Europees voetbal... En er zijn een aantal die, die willen kampioen worden. Dat willen wij ook wel. Maar uh, nogmaals, ik denk dat wij uh, geen kampioen worden. Nou, dat is duidelijk. Heerenveen staat nu vierde met één punt voorsprong op Ajax... en één punt achterstand op FC Twente. Maar de Twentenaren hebben nog wel een wedstrijd te goed. In Engeland heeft Liverpool de League Cup gewonnen... na het nemen van strafschoppen. Dirk Kuijt speelde een belangrijke rol. Hij kwam kort voor het einde van de eerste helft... van de verlenging in het veld en maakte 2-1. Cardiff maakte daarna alsnog gelijk, zodat strafschoppen nodig waren. En Kuit scoorde in de strafschoppenserie ook. Anthony Gerrard, de neef van Liverpool-speler Steven Gerrard... miste de vijfde strafschop voor Cardiff. En de aanvoerder, Steven Gerrard van Liverpool, was natuurlijk wel blij... maar leefde ook mee met zijn neef. Ja, yeah, het was altijd you know, Eén was gonna be sad, één was wel te kiezen... maar het gebeurt...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 Ik kan het wel begrijpen dat hij heel teleurgesteld is. En we zullen er voor hem zijn, al dus Steven Gerrard. Laatste prijs die Liverpool won trouwens, was de FA Cup in 2006 alweer. Bob Sleer, Edwin van Kalker, heeft in Lake Placid zijn beste WK-prestatie ooit neergezet. Hij werd vierde en dat was genoeg voor een feestje. Ja, een fantastisch WK voor ons. Uh, vorige week in het tweemans al uh, ja, toch sterk uh, elfde geworden. Uh, met, met heel veel potentie daarin.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 Goedemorgen, de Raad van State is kritisch over een initiatiefwet van de PvdA en ChristenUnie... waarbij asielkinderen die langer dan acht jaar legaal in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. De Raad noemt de wet onnodig, ondoelmatig en oneerlijk. De initiatiefnemers willen discussies zoals die over de Angolees Mauro voorkomen. De noodleidende woningcorporatie Vestia heeft al in september vorig jaar moeten bedelen om noodsteun... blijkt uit gegevens van de NOS. De coöperatie kreeg toen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw... een garantie van 1 miljard euro en daarna nog eens een half miljard. Vestia zegt nu nog meer geld nodig te hebben, maar dat heeft het Waarborgfonds niet. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft spijt betuigd... voor het leed van zijn gewapende strijd. In oktober legde de groep de wapens neer. Nu worden in een manifest excuses gemaakt aan slachtoffers. Bij aanslagen en liquidaties vielen de afgelopen 40 jaar ruim 800 doden. En de zwart-wit The Artist is de grote winnaar geworden bij de Oscar-uitreiking. De film won vijf prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste mannelijke hoofdrolspeler. Avonturenfilm Hugo kreeg ook vijf Oscars, maar in minder prestigieuze categorieën. Meryl Streep won de derde Oscar uit haar carrière voor haar rol van Margaret Thatcher in The Iron Lady. Het zijn hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is momenteel rustig en droog weer, met daarbij een wisselend bewolkt weerbeeld. Ook is het nevelig en lokaal komt er mist voor. De temperatuur loopt het een van waarden rond het vriespunt in het zuiden tot plus 5 graden op de wadden. Nou, vanochtend raakt het op veel plaatsen bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land valt af en toe een beetje regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger en het zuiden maakt zelfs nog een beetje kans op zon. In de rest van het land blijft het vandaag bewolkt. Het wordt uiteindelijk 7 à 8 graden aan de kust tot 10 graden in het zuidoosten. De wind die komt vandaag uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Uh, aan zee staat overigens een vrij krachtige wind, windkracht 5. Vanavond en vannacht dan is het overwegend bewolkt, nevelig en is er ook weer kans op mist. De minima die komen rond 6 graden uit. Morgen dinsdag volgt opnieuw een vrij rustige dag met in de ochtend hier en daar mist. Wel verloopt de dag op veel plaatsen bewolkt. Met maxima tussen 10 en 13 graden is het morgen vrij zacht voor de tijd van het jaar. ABB Verkeersinformatie. Het valt reuze mee met de drukte. Want in de regio Noord heeft men deze week vakantie. Op de A7 Hoorn-Zaandam, desondanks een korte file... tussen Purmerend-Zuid en de Afritwijde wormen twee kilometer. Het is de enige file van dit moment. Treinreizigers tussen Weert en Romond die moeten rekening houden met vertraging vanochtend. Een half uur zijn we daar te kampen met een overwegstoring. Dat gaat volgens ProRail tot negen uur duren.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 Outs, Senior. De nieuwe theatermarathon over deze Griekse held. Vanaf februari in het Appeltheater Den Haag. Kaarten, toneelgroepdeappel.nl. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Oscar-uitreiking had ook nog een klein Nederlands tintje. Acteur Frank Lammers speelt een rol in de Belgische film Runskop, waar ook een Nederlandse producent aan meewerkte. Runskop was genomineerd voor een Oscar in de categorie Beste Buitenlandse Film. Actrice Sandra Bullock maakte de winnaar bekend. The Oscar goes to... A Iran, Oscar, Faraday. Ja, en dus geen Oscar voor kop. Wij gaan naar Frank Lammers. Meneer Lammers, Goedemorgen. Te goedemorgen. Tedeurgesteld? Ach ja, kijk, als je bijna wereldkampioen bent en je wordt het niet, dat is uh, jammer. Maar uh, ik denk dat we met deze film uh, er alles uit hebben gebeurd. Het is een, een, een donkere film en een, uh, misschien wel een sombere film. En een anders vertelde film. En ik denk, ik ben heel blij met de waardering die het gekregen heeft... van de honorable members of the Academy. En dit was dan het maximaal haalbaar. Maximaal, omdat het misschien iets te donker was? Nou, dat weet ik niet. Maar, maar uh, kijk uh, vaak krijgen buitenlandse films die dan groot geproduceerd zijn... of, of een politiek beladen onderwerp hebben... Of, uh, zoals uh, de karakter, de laatste Nederlandse film was die bon. dat ziet er allemaal pittoresk uit. Dat zijn allemaal redenen, uh, op waar in ieder geval reden om een prijs te geven. Dat heeft deze film allemaal niet. Het is heel knap dat we zo ver gekomen zijn. Dus daar hm. moet een tevreden zijn. Dat ben ik ook. Meneer Lammers, hoe spannend is het als iemand daar met die envelop aan komt lopen? Nou, het was een beetje onwerkelijk. Het was wel spannend, maar het is toch, uh, om, om voor jezelf te bedenken als ventje als uit uh, een dorp in Brabant, dit gaat over mij, uh, dat, kon, dat ging er toch niet helemaal in. <lacht> dus, ik ben wel eens genomen geweest voor een gouden kalver. en dan zie je daar, was het toch een stuk spannender. Ik had toch niet echt het gevoel dat dit nou over, over mij ging of zo. Terwijl, ja, dat was toch echt zo. Ja, wat, was dit te ver weg, te groot? Ja, dat denk ik, ja. Ik zit nog steeds te kijken ik denk, ik heb hier helemaal niks mee te maken. Zo, ja. <laughs> dat is toch echt wel, ja, het is raar. Echt vreemd. Even voor de luisteraars, voor, voor wie Runskop niet gezien heeft, waar gaat de film over? Het is een verhaal met een, nou ja, een donkere lijn. Het is een film over hormonen, hormonenmafia in België. Dus. Uh, Mensen die koeien injecteren met, met groeihormonen en daardoor meer geld verdienen. en Dat is natuurlijk illegaal. en uh, Daar is een soort mafia-achtige toestand in. En daar binnenin speelt zich een soort persoonlijk drama af. Waarvan ik niet te veel kan uitleggen. Mensen moeten gewoon of nu naar de bioscoop als er weer een re-release komt... Of... Uh, de DVD kopen, want het is ja, het blijft echt een fantastische film. Ik heb hem vanavond weer gezien, uh, het is echt heel erg goed. Ja, wat is er bijzonder aan, want ze hebben hem natuurlijk ook niet voor niks genomineerd. Nou, het aparte is dat, dat de vertelstijl uh, anders is uh, dan anders. Het camerawerk is fantastisch. Uh, uh, Michael heeft zijn nek uitgestoken door het ook op die manier te durven vertellen. En uh, uh, Matthias Schoenaerts levert daar toch een soort uh, uh, raging bull-achtige prestatie met zijn uh, acteerwerk. Ik denk dat dat alles bij elkaar opgesteld wel gemaakt heeft dat deze film te komen is waar die te komen is. Even nog naar de andere prijzen die zijn uitgereikt. Uh, Meryl Streep, beste actrice voor de Iron Lady. En er is uh, veel gegaan naar die artist, beste film en beste acteur. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb hem niet gezien, dus ik, ik moet daar voorzichtig over zijn wat ik daarover zeg. Maar uh, een prijs voor een acteur die geen tekst heeft, vind ik toch uh, als, als acteur moeilijk, moeilijk te accepteren. Geloof ik. Maar ik ga hem kijken en dan gaan we het zien. Goed. Zo. Dank dat u nog even wakker wilde blijven voor ons. Ja, heel graag. En wel Voor jullie wel. Zeven minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zijn media-imperium ligt onder vuur. Het afluisterschandaal leidde al tot het opheffen van zijn populairste krant, News of the World. En daarom leek het Rupert Murdoch toch wel een goed idee om een nieuwe zondagskrant te beginnen. Is dat typische lef van Murdoch, of is het gewoon bittere noodzaak voor de machtigste mediaman ter wereld? Correspondent Arjen van der Horst haalde het eerste exemplaar op bij een kiosk in Londen. Hallo, uh, two, uh, three pounds, okay? Okay. Yeah, three. Een zondige zondag in Londen. En wat een typische Britse zondag is... is natuurlijk een Sunday Lunch met daarbij de roddels... en de schandaalverhalen van de tabloids, de Zondag zondagtaplois. En er is nu een nieuwe bij, The Sun on Sunday... die News of the World moet opvolgen. En de krant van Murdoch, die pakt uit grote stapels hier... bij de kiosk, bij het metrostation Sloan Square. De grote vraag is natuurlijk... Verkoopt het ook? Yes, indeed it is. Selling very well, actually. De krantenverkoper is in ieder geval blij. Very well indeed. Want toen de News of the World verdween, ja, viel er een gat op de krantenmarkt. En verkochten ze gewoon een stuk minder zondagskranten. De lezers van News of the World, ja die liepen niet ineens over naar de andere zondagskranten. They wanted the news of the world, so now got the Sun on Sunday. Maar eindelijk is er een waardige opvolger voor de News of the World: The Sun on Sunday. I think it will do well. Ja Rupert Murdoch hoopt weer miljoenen lezers terug te winnen, maar sommigen die komen niet meer terug. Would you consider buying a new Sunday, The New Sun and Sunday? Never. <laughs> Never. Why not? het veel geld Deze lezer haalt de neus op voor de nieuwe zondagskrant. De kranten van Murdoch ja, zijn besmeurd door het -schandaal. It's like tainted. <laughs> en ook al houdt zij van een goed roddelverhaal in de zondagskrant, ze zou zich schuldig voelen. Als ze de Sun on Sunday zou kopen. Ik ben perfect. Always, you did buy, feel nou, wat voor krant is het geworden? Hij is familievriendelijker, zo lijkt het. Minder ranzig. Minder agressief dan de voorganger News of the World. In het hoofdcommentaar gaat de Sun on Sunday ook in op het afluisterschandaal. En dat de afgelopen weken enkele Sun-journalisten zijn gearresteerd. Nou, de krant belooft zich beter te gaan gedragen. Maar natuurlijk, in de nieuwe Sun on Sunday is er ruimte voor veel shownieuws. De krant opent ook met een interview met een Britse beroemdheid. Ja, dat is voor de Britten toch wel een traditie, Een sensatiekrant bij je zondagslunch, dat hoort erbij. Al is het voor sommigen ook echt een guilty pleasure. Iets wat je niet uh, snel zou toegeven, dat je zo'n krant zou kopen. Um, secret. <laughs> Yeah, never like to admit to these things. En stiekem vinden de Britten dit soort kranten leuk. Iedereen houdt nu eenmaal van roddels. But, you know, everyone likes a bit of gossip. Maar is het niet brutaal wat Rupert Murdoch doet? I don't think it's cynical. I think it's... Nee, dit is niet cynisch. It's business practice, it? Dit is gewoon zaken doen. Ja, yeah, exactly. I mean that's what he's about. Je hoeft dat feit te houden, maar dat is eigenlijk wat het gaat Sterker nog, het is eigenlijk bewonderenswaardig wat Murdoch doet. De man is een industrie. Hij heeft een geweldige industrie. Is... Hij heeft een succesvol mediabedrijf opgezet en de verkoop van zijn tabloids moeten we niet vergeten, houden de verliesleidende en de kwaliteitskranten The Times en The Sunday Times overeind. Die um, heeft papers van like the, the Times, zoals de Times, door de jaren van... En times En toch kan Murdoch het niet nalaten een beetje te pochen. Want op grote reclameborden in de stad zegt hij: In Britain comes the sun out every day. In het media-imperium van Rupert Murdoch gaat nu elke dag de zon op. Arjen van der Horst in Londen bekeek de eerste Sun on Sunday. De belangrijkste Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft in de race om de nominatie zijn partij nog steeds niet helemaal voor zich weten te winnen. Zijn belangrijkste tegenstander op dit moment is Rick Santorum, een diepgelovige katholiek. En die uh, doet het boven verwachting goed in de staat Michigan, waar morgen voorverkiezingen worden gehouden. Maar Piet Hoekstra, een congreslid van Nederlandse afkomst, denkt dat Romney toch gaat winnen. Dat vertelde hij aan onze correspondent Wessel Dion.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 Straks spreken we met de klokkenluider, herstel, de klokkenmaker van de Notre-Dame. <lacht> Jazeker, dat is een Nederlander. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Het is minder druk dan normaal, Marcel. vanwege ja, de kans hier. Ja, precies, in het noorden, noordelijk deel van het land, maar ook in Amsterdam. En dat merk je, want er zijn gewoon wat minder files uh, rond de Hoofdstad. En ze zijn ook wat minder lang. Op de A4 Den Haag naar Amsterdam, desondanks bij Zoeterwouder rijndijk 3 kilometer. En op de A12 Oberhaus Utrecht bij Arnhem-Noord, 4 kilometer. De langste file van dit moment staat op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmont, 5 kilometer. Nou, toch nog een prognose van half negen. Normaal gesproken zouden we 180 kilometer, 200 kilometer hebben. Ik denk dat we er nu niet boven de 100 komen. Dat hopen we er maar. René Passet bij de AWB, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan gauw door naar Mino Remmers. Mino, uh, eerlijke behandeling van werknemers. Dat lijkt mij de gewone zaak van de wereld. Maar bij de Championnen ja. krijgen ze er een prijs voor, geloof ik, hè? Ja. Dus in een kwart van de bedrijven is het uh, toch niet in orde. En daarom uh, is de voormalige arbeidsinspectie... tegenwoordig heet die de inspectiedienst van SZW. De inspectiedienst van minister Kamp. Uh, is er druk mee. Ze hebben er ook een uh, speciaal team voor om bij bedrijven langs te gaan. Ik geloof dat het het afgelopen jaar nog is geweest... dat uh, de inspectiedienst uh, in, in Gelderland ergens is binnengevallen. Ook, en ja, ook gewoon heel veel Bulgaren aan het werk. En totaal onderbetaald... Uh, intimidatie is ook sprake van uh, fiscale problemen. Dus niet alles opgeven aan de belasting. En daar wil de minister eigenlijk vanaf. En daarom komt er een, jawel, een keurmerk. Een keurmerk uh, voor het bedrijf in Rijsberg, waar we zijn bij Bert Kemmeren. Hij zit in. Uh, in ik heb trouwens een heleboel. troep onder mijn schoenen zitten. Jongen, jongen, jongen, jongen. Daarom krijgt Bert een keurmerk, want ja, jullie betalen de mensen wel fatsoenlijk uit, zei je vanmorgen al. Hè? Ja, dat klopt. Waarom, waarom gebeurt dat zoveel bij de champignon-telerijen? Dat er Bulgaren aan het werk gaan, Roemenen, Polen, en dan onder de prijs uitbetalen? Uh, ja, waarom? Ja, de de prijzen zijn steeds lager geworden. Uh, en dat komt eigenlijk door de, ja, de concurrentie ook vanuit het buitenland. Uh, dus de uh, mensen zijn andere wegen gaan zoeken om hun hoofd boven water te houden. En uh, ja, die op die manier te gaan werken is natuurlijk een, een oplossing om, uh, om je hoofd boven water te houden. Ja. En, uh, wat is er nou gebeurd? Dat de, de prijzen alleen maar verder naar beneden gaan. Dat die prijzen eigenlijk een beetje uit de voegen zijn gegroeid. Ja. Maar alleen maar groter zijn geworden. Met het gevolg is dat er nog meer shampoo's op de markt komen. En de prijs steeds verder naar beneden gaat. Dat is het eigenlijk, de prijsdruk. Ja, de prijs, gaat steeds, nou, steeds. de prijs gaat nog steeds verder naar beneden. En het gevolg is dat uh, ja, de goede bedrijven die het eigenlijk op een normale manier uh, willen doen... het gewoon eigenlijk niet meer kunnen op een normale manier. Dus je bent eigenlijk wel gedwongen op die manier te gaan werken. Hè? Ondertussen trouwens wordt er uh, buiten nog hard gewerkt, ges geschept en gedaan. Want uh, ik heb nu onder mijn schoenen zitten... Champost. geen shampoo, champost. En dat is wat er overblijft als op de compost de champignons hebben gegroeid. Ja, dan doen wij 70 graden doodstomen. En dan, doen we, dan wordt het hygiëne schoon. En dat erin in ziektes naar de volgende cellen gaan. En terwijl we praten komen ondertussen de dames binnen. Want de mensen die plukken, dat zijn vooral dames. Toch? Ja, dat is geen herenwerk, zeggen ze hier. Is dat zo? Ja, dat weet ik niet. Geen mannen, alleen vrouwen. Daar aan de handen, denk ik. Ik ben nou? alles kapot, de mannen. Ach, je moet, het is fijngevoelig werk. Ja, dat klopt. Ze ja. zijn makkelijk, makkelijk beschadigd. Ja, dus doet ja. u dit elke dag of alleen maar een paar dagen in de week? Nou, niet elke dag. 25 uur in de week. Ja. Een geoefende blik. Om op, je, op, op, op de juiste champignon eruit te halen. En ze ja. goed te sorteren. Want ik begrijp dat het nog een heel vak is. Het al een heel dag naar te denken. Eva. Die moet eraf. Die moet blijven staan. We hebben het vandaag over onderbetaald onder werk, schijnt in de sector veel voor te komen. Heb je er ook van gehoord? Ja, dat wordt altijd wel natuurlijk. Maar ja, wat moet ik er al van zeggen? Ja, hier betalen ze goed. Ik denk het wel. <laughs> het kan wel altijd beter, hè? Rond 1 uur komt minister Kamp hier een keurmerk op de deur plakken. Tenminste, zo stel ik me dat voor. We weten nog niet hoe het eruit ziet en gaat nog bij een aantal andere bedrijven langs. Maar bij een kwart van de bedrijven is het dus eigenlijk mis en dat moet veranderen. Daarover gaan we het hebben deze ochtend. Onder andere hier bij Bert Kemmer aan de Lange Dreef in Rijsbergen. Tien voor zeven. De Notre Dame in Parijs krijgt een nieuw klokkenspel. En de grootste klok daarvan komt straks uit Nederland. Hij wordt ontworpen en gegoten in het Brabantse Asten. Begin volgend jaar moet hij in de beroemde kathedraal worden gehezen. Joep van Brussel van de Koninklijke Ijsbouts... die de klok gaat maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een mooie opdracht. Bent u zeer vereerd? Ja, we zijn zeer vereerd. Dit is een uh, fantastische klus. Uh, ik ken geen kathedraal die bekender is uh, dan uh, de Notre-Dame. En uh, als wij dan een klok daarvoor mogen gieten... nou, dat vinden we zeer eervol. Ja, u heeft natuurlijk prachtig werk in het verleden al afgeleverd... maar hoe zijn ze bij u terechtgekomen, meneer van Brussel? Ja, dat is een goede vraag. Uh, wij zijn uh, afgelopen jaar... Uh, gevraagd om een voorstel in te dienen voor het gieten van een klok die qua klank past bij de 17e eeuwse klok die al in de toren hangt. Mm -hmm. En nu hebben we met behulp van... We zijn in staat met behulp van een computerprogramma dat we samen met de TU in Eindhoven hebben ontwikkeld om het profiel van, uh, van een klok uh, uit te rekenen. Um, uh, we zijn eerst... Afgelopen jaar zijn wij naar Notre-Dame gegaan en we hebben met behulp van een 3D-scanner het profiel van die bestaande klok opgemeten. En daarna hebben we met software het profiel van de nieuwe klok berekend. We kunnen er zo voor zorgen dat de klankkleur van de nieuwe klok heel goed past bij de klank van de bestaande klok. En dat heeft u netjes laten horen en zien in een presentatie en toen dachten ze daar bij de Notre-Dame, die moeten we hebben. Nou, kennelijk uh, waren ze er erg van gecharmeerd. Um, ze hebben uiteraard wat referenties ge gecheckt. Um, in het verleden hebben we bijvoorbeeld voor de kathedraal in Burgers... en uh, voor de kathedraal in Santiago de Compostela ook al klokken gemaakt. En uh, nou, als ze dan uh, referenties checken en dat wordt goed bevonden... dan, uh, ja, dan gaat het makkelijk, denk ik. Ja. Maar um, meneer Van Brussel, het wordt dus niet een kopie van de klok die daar hangt. Het wordt iets, iets nieuws. Het wordt iets nieuws... Um, een kopie van de bestaande klok is natuurlijk niet nodig... want de bestaande klok die weegt 11 ton... en deze uh, nieuwe grootste klok uh, weegt tussen 6 en 7 ton. Uh, hij moet geen kopie worden van de bestaande klok... maar hij moet qua klankkleur passen huh. bij maar, die 17-eeuwse ja. klok. Maar de Notre Dame gaat dus anders klinken met uw klok? Ja, dat klopt. Ja. En dat is, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je um, iets mag maken... en dat doen we eigenlijk dagelijks... Uh, wat de komende honderden jaren nog zal bestaan... Uh, ook over 300 jaar zullen mensen nog uh, deze klok horen. En, nou, dat vinden we fantastisch. En het maken van een, van een goede klok. Uh, dat is natuurlijk een ambacht, bestaat al honderden jaren. Is er nog een ontwikkeling geweest, behalve dat u nu met uh, software werkt... Uh, waarbij u de klank kan afstemmen? Um, ja, klokken worden al uh, eigenlijk sinds de 15e, 16e eeuw op wijze gemaakt... Uh, het verschil is dat wij gebruik maken van uh, technieken en materialen die nu beschikbaar zijn. Dus uh, er is steeds wel een innovatie. Uh, en daardoor ben je dus steeds beter in staat om datgene te maken wat je wil maken. Hm. Uh, krijgt u nog uh, de mensen van de Notre Dame uh, in uw nek die constant u op de vingers kijken of heeft u grote vrijheid? Uh, nee hoor, uh, we hebben een voorstel gedaan en daar worden we aan gehouden. Ze zijn hm. ook al bij ons geweest om te kijken uh, wat we kunnen. En uh, als straks de klok in was staat, de valse klok, uh, als die klaar staat... dan zullen ze inderdaad naar af te komen om te kijken of, uh, of die zover uh, aan de wensen voldoet. En ook als die straks klaar is, zullen ze hem komen keuren. hoe hm. groot wordt die? Is zwaar? Hij wordt tussen de 6 en 7 ton en uh, de diameter zal ongeveer uh, 1,60 meter 60 zijn. Het is, niet het is niet de grootste klok, laat ik zo zeggen, maar het is wel de belangrijkste klok. Gaat het met name om de klank of moet u ook uiterlijk nog aan bepaalde voorwaarden voldoen? Het gaat met name om de klanken, maar ook het uiterlijk uh, moet uh, um, passen binnen uh, uh, de 17e eeuwse omgeving waar het oh, in ja. komt te hangen. Dus het wordt een, een klok die qua uh, vormgeving vrij sober is. Nou, meneer Van Brussel, gefeliciteerd met de opdracht. Ja. En we, we, horen, het, uh, we horen het graag als die klaar is. Ja. Hartelijk dank, dank voor uw verhaal. Wel. Goedemorgen. Dag gedaan. Dag hoor. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Agenten moeten sneller naar hun wapen grijpen, dat schrijft de Volkskrant. Vroeger was de politie terughoudend met geweld, zegt een woordvoerder van de Raad van Korpschefs. Nu wordt gezegd, trek eerder je vuurwapen en dreig mee en vuur desnoods een waarschuwingsschot af. Als dat onvoldoende werkt, dan uh, schiet je desnoods in de benen. Volgens de krant past dat in de trend waarbij de, van de politie wordt gevraagd om krada, daadkrachtiger op te treden. De wet waarin staat wanneer een agent zijn wapen mag trekken blijft onveranderd, maar agenten moeten zich bewuster worden van hun bevoegdheden, al dus de krant. Trouw heeft op de voorpagina een reportage van een medewerker in Damaskus om veiligheidsredenen zonder naam valt aan te nemen. Het jonge accountant Amar vertelt tegen de verslaggever dat hij tot een paar weken geleden nog overtuigd was van vreedzaam verzet tegen Assad. Door het geweld van de afgelopen weken in Oms... en op het platteland rond Damascus is die overstag gegaan. We moeten ons zelf kunnen verdedigen, bloed voor bloed. Werklozen zijn laks in het zoeken van een baan, dat schrijft het AD. De helft van de ruim 300.000 bijstandsontvangers voelt zich niet gedwongen een baan te zoeken. Naarmate de uitkering langer duurt... komen mensen nog moeilijker van de bank af om te solliciteren, dat is de krant. Ze schrijven het op basis van de inspectie, cijfers van de inspectie SZW. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken heeft al gezegd maatregelen te zullen nemen. De Krom gaat dan gemeenten verplichten om meer drang en dwang uit te oefenen. Waardoor bijstandstrekkers op, actief op zoek gaan naar een baan en die ook gaan vasthouden. Zo kan iemand straks gedwongen worden om maximaal anderhalf uur... heen en weer te voorrenzen, ook als het werk betreft onder het opleidingsniveau. Mensen die niet meewerken verliezen tijdelijk hun uitkering. Tirol is vechtende Nederlanders zat, dat schrijft de Telegraaf. In het Oostenrijkse gebied is woedend gereageerd op het losgeslagen gedrag van Nederlandse jongeren op skivakantie. Voorlopig dieptepunt is de sloop vorige week van een hotel in Gerlos door twee groepen vechtende Brabanders. Volgens de plaatselijke politie is de situatie onhoudbaar nu toeristen zich 24 uur per dag kunnen bezatten in de après-ski skibars. Het incident zorgde ervoor dat een hotel grote schade opliep. De vechtende groep Nederlanders vluchtte het hotel binnen... waarna ze werden bekogeld met asbakken, gasflessen... en andere voorwerpen die voorhanden waren. Dan nog naar het Nederlands Dagblad. Volgens deze krant komt de technische recherche regelmatig in tijdnood. Door de hoge werkdruk kunnen de politiekorpsen... geen technische rechercheurs leveren aan de politieacademie. Dat bemoeilijkt in de toekomst de toelaatbaarheid van bewijs in zaken. Forensisch bewijs als DNA, vezelsporen, voetafdrukken, bandensporen, kruidresten. Wordt steeds crucialer voor de totale bewijslast. Die een officier van justitie kan gebruiken om een verdachte in de cel te krijgen. Jaarlijks zijn technische rechercheurs betrokken bij tienduizenden zaken. Van simpele inbraken tot grootschalige overvallen. Nog even naar de winnares van het Nationaal Songfestival, het AD. Heeft wat over haar. U heeft misschien de kop op teletekst al gezien: Indiaan, naar Eurovisie Songfestival... En de koppenmaker van het Algemeen Dagblad heeft veel plezier gehad. Toi, toi, toi. We spreken haar trouwens, later deze uitzending. Na zeven uur beginnen we echter met de commandant van de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz. Um, de Nederlandse trainers blijven tot nader orde binnen vanwege het geweld en de onrust in Afghanistan. Vanwege de Koranverbrandingen. Nico van der Zee, die commandant, spreken we dus zo dadelijk na zeven uur in het Radio 1 Journaal.